Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. O.J. Simpson, de voormalige Amerikaanse sportman en acteur... zat een gevangenisstraf van 33 jaar uit vanwege een gewelddadige beroving. En mag na 9 jaar de gevangenis in Nevada vervroegd verlaten... vanwege goed gedrag. De nu 70-jarige voetbalster werd in 1995 vrijgesproken... van de moord op zijn ex Nicole Brown en haar vriend. De Marokkaanse politie heeft traangas gebruikt... tegen betogers in de havenstad al Hoceima. Enkele honderden demonstranten protesteerden onder meer tegen de achterstelling van het rifgebied. De politie trad hard op tegen de betogers. Bij de demonstratie is zeker één Marokkaanse Nederlander opgepakt. De Nederlandse politie heeft samen met de FBI internethandelaars in onder meer drugs opgepakt. Daarvoor hebben ze maandlang een illegale handelswebsite in de lucht gehouden. Op de site werd ook gehandeld in namaakartikelen en sieraden. Via de site hebben zeker 500 Nederlanders drugs gekocht. Er zijn zeker vier drugsdealers opgepakt. Hoeveel mensen er in totaal zijn aangehouden is niet bekendgemaakt.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 De huidige ambassadeur in Suriname, Noorman, keert juist vandaag terug naar Nederland. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben op het Europees kampioenschap Denemarken verslagen met 1-0. Op het kasteel in Rotterdam viel het enige doelpunt uit een penalty al na 20 minuten. Het weer, vannacht opklaringen en lokale mistbank, minimaal rond 12 graden. Morgen overdag droog en geregeld zon bij 21 tot 25 graden. Zaterdag vallen weer buien en wordt het iets warmer.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 Welkom terug bij Pinsel Radio Show 1237 hier op ZFM Zandvoort. We gaan weer naar een uurtje Muziek. Twee eh, albums van hetzelfde label. En dan heb ik het over het label ARC Music, Ark Music. En het eerste eh, album is een gloednieuwe van Mary Ann Kennedy. Eh, ja, de titel van het album kan ik hier helaas niet uitspreken. Ik ben de taal niet machtig. Maar je kan het natuurlijk wel allemaal lezen en alle informatie over Marianne. Via de website van Peaceful Radio, peacefulradio.info, daar kan je het allemaal terugvinden. En verder hebben we natuurlijk nog een, ja, dat is een meneer en die gaat het allemaal eens even vertellen hoe het eigenlijk zit...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 ZANG That if I'm Pasch beast, it's a lion that's going His glory, be caught of God and Udam, I am Anaya, one of the artists of Peaceful Radio. Please visit my website www.anayamusic.com. Bye!